altijd 0-0. Bal in het zit van Van Aardigem. Van Aardigem links naar naar Verduiverbode. Verduiverbode zal net over de middenlijn gaan en dan op het Moulijn schuiven. Moulijn probeert daar zijn respect op Lukt niet, schuift het terug naar Van Verduiverbode. Uh, Verduiverbode naar Wim Janssen. Je hoort het wel, de combinaties vloeien. Gaat niet in hoog tempo, maar het gaat wel goed. En daar is Klient bij Klient voor Die komt terug naar Aziel. Aziel op schop. Oei, weer gehouden keeper Williams. Wat een schop van Aziel uit de tweede lijn. En prachtige pluk door Williams. En dan weer de mogelijkheid, dus. ...voor Feyenoord om die score te openen. En dat publiek, dat neutrale publiek en die beslaggevers... ...die beginnen steeds enthousiaster te worden. Dit hadden ze van Feyenoord niet verwacht. Zeker niet. Een schitterende redding van Williams of zo ik zou hebben achtergestapt. En daar komt de bal nu het schafschopverbied van Feyenoord in. Op de rand van het schafschopverbied. En daar is Van Hannegan een beetje aan het trekken. Ja, met de tegenstander. Klopt. Juist de beslissing van Lobello en een gevaarlijke positie... Voor Een vrije schot even buiten het schafselverbied. In het cirkeltje, vlak buiten de lijn. En Murdoch de rechtshalf van de schotter erachter. Bobby Murdoch. Daar komt een schot. Oh, hij hakt de bal achteruit. En dan komt er een schot van Gammel. Oh, wat een goal is het. Het is een goal van Gammel. Uit die vrije schot. Schitterend doelpunt. Ik kan niet anders zeggen. U, u zag het, die vrije schot. Ik heb het u verteld. Uh, onze vriend Murdoch stond erachter en die hakte dat balletje achterwaarts voor de voeten van Gemmel die een vliegend schot los liet. en daar komt Pieter Schaafland niet bij en na 29 minuten spelen leidt Celtic met 1-0 en nu zal Feyenoord moeten komen nu moet Feyenoord echt weg uit die verdedigende tactiek is misschien nog uh, met nog uh, zeg maar vijf kwartier te spelen helemaal nog niet uh, de moeite of nog een uur te spelen nog niet de moeite om Alva Bank te gaan spelen maar het zal er dan toch op de lange duur van moeten komen de wedstrijd wordt ook een beetje feller. Overtreding tegen Pietro Mijn, als ik het goed gezien heb. In ieder geval, uh, nee, geen overtreding. Althans uh, niet door Lobello gefloten. En het wordt een doelschop gewoon voor uh, Williams, want de bal is naast het doel gegaan. Er komt plots vuurwerk. Er gebeurt van alles. Er is via. Er is voornamelijk via natuurlijk bij uh, de supporters van Celtic. En nu uh, zie ik dat er toch een vrije schop voor Feyenoord wordt. Ik vond het ook al vreemd. En Piet Romein gaat hem zelf nemen. Maar William stond daar braaf zo uh, om een doelschot te nemen. En Haziel gaat de vrije schot nemen. Met een boogje voor het doel. Eruit gekopt. Nog een mogelijkheid voor Feyenoord door Moulijn er weer ingekopt. En dan kant kant voor Israël. En het is een doelpunt van Israël. Rienus Israël met een schitterende kopbal heeft gelijk gemaakt. Die, die bal die kwam niet weg uit dat strafschopgebied van die uh, schotten. En te lange lessen was het Israël die hem schitterend beheerst. Bij de verste paal voor Williams. In het net kopte en het staat 1-1. Twee minuten nadat Tommy Gemmel de nummer drie van de schotten. De score heeft geopend. Heeft Rienes Israël voor Feyenoord gelijk gemaakt. En ik heb nog vijf seconden op de sopport staan. Maar Celtic blijft in de aanval. Via Johnson. En dan is het altijd gevaarlijk. Forse trap wordt naar redding gebracht. Aan de andere kant. Halverwege de helft. Van Feyenoord is die bal over de zijlijn gegaan. En nu kan het bijna niet anders. Of na 90 minuten moet het hier aflopen met een gelijke stand van 1-1. Het is afgelopen. 1-1 tussen Feyenoord en Celtic. Na 90 minuten officiële Europa Cup finale. Er komt een verlengstuk van 30 minuten. We hebben nog ruim 5 minuten en Feyenoord blijft in de aanval. Feyenoord mag nu komen via een vrije schot uit de middencirkel genomen door Rienes Israël. Dat kan gevaarlijk worden. En kans daar Hens. Hens. En de bal ligt in het doel. De bal ligt toch in het doel. Hij ligt in de doel. Feyenoord heeft gewonnen. Feyenoord staat voor hem met 2-1. Hoeveel Kienval heeft het dan toch gedaan nadat scheidsrechter Lobello schitterend de voordeelregel toepaste bij een handsbal. Iedereen appelleerde voor een penalty maar Kienval liep door en scoorde. 2-1 voor Feyenoord en nog 4 minuten te spelen. Keienoord blijft meester van het trein. Het moet nu gebeurd zijn. Het moet haast gebeurd zijn. Pieter Schaapland. Ja! Ja! Ja hoor. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen. Voor het eerst in de historie heeft de Nederlandse vereniging de beker veroverd. De Europese beker. Een geweldige prestatie. Wim Jansen wordt daarom helst. Wordt er de schouders genomen. Oh, oh, wat een feest, wat een feest. En wat zal wat vanavond nog doorknallen. En ik kijk aan de overkant en die hele menigte is nu in het licht gezet. En dat danst en dat springt en dat juicht En het kan niet meer kapot. Het is geweldig, geweldig geweest wat zij door hier laten zien. Koemerijn springt in de hoogte. Wim Janssen springt in de hoogte. Berry...